Vijf uur. De Radio 1 Sportzomer Tom van Teck en Tim Overdiek. En onze vrouw in Den Haag, Wilma Borgman. Zij was vanmiddag bij het VVD-congres. Daar krijgt u straks een verslag van. 25 jaar zat ze bij de FNV, waarvan zeven jaar als voorzitter... maar vanaf vandaag is zij FNV-voorzitter af Agnes Jongerius. Ze spreken zo met haar. Luister niet alleen, maar kijk met ons mee radio1.nl. Daar hebben we een webcam. Maar dan kunt u ook bijvoorbeeld uw top 3 van mooiste sportmomenten samenstellen. En daar kun je iets mee winnen. Een stopwatch. En dan weet je dat het nu 5 uur geweest is. Het nieuws met Mark Visser. De opvolger van de vakcentrale FNV gaat De Vakbeweging heten. Dat is bekend geworden op een bijeenkomst in Amsterdam... waar, zoals Tom het net al zei, Agnes Jongerius afscheid nam als FNV-voorzitter. Ze wordt opgevolgd door Tom Heerts, oud-bestuurder van de FNV... en oud-tweede kamerlid van de PvdA. Bij haar afscheid zei Jongerius dat de werkgevers de afgelopen jaren... het beleid achter de schermen hebben kunnen bepalen. Volgens haar moet er tegenwicht worden geboden aan de werkgevers... die alleen zoveel mogelijk winst willen behalen.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 Na twaalf bezoeken meer is richting Den Haag afgesloten. Een motorrijder en een auto zijn tegen elkaar gebotst. Na het ongeluk bleef de motorrijder op het asfalt liggen, de politie. De motorrijder is bij het ongeluk gewond geraakt. Er is een traumaheling ter plaatse gekomen en hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist bleef ongedeerd. De drie rijstroken van de A13 blijven nog een, zeker een uur dicht. Alleen via de vluchtstrook kan het verkeer er langs er is een omleiding ingesteld. Dan nog het weer, vanavond overwegend droog. Morgen grijs regenachtig. Het regent langdurig met slechts af en toe enkele droge perioden. En het wordt een graad of 17. Na, morgen overwegend droog met kans op een enkel buitje. En de temperatuur die loopt langzaam weer wat op. ALB verkeersinformatie Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat voor Maarsbergen... 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. En u hoort het ook in het nieuws. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Zoetermeer staat 4 kilometer file. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer kan wel over de vlugster ook. verkeer richting Den Haag kan beter omrijden vanaf Gouda... over de A12 en de A13. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Het is eh, vijf minuten over vijf, we zijn dus weer terug bij de sportzomer. Er werd ook weer lekker gaan mopperen en gebeld vandaag. Kleine adviesjes, vragen, alles komt langs straks in het gesprek met Van Dijk. De, de bondscoach van de dressuurploeg zou dit weekend zijn Olympische selectie bekendmaken. Maar dat heeft hij uitgesteld. Dat allemaal straks, maar eerst gaan we fietsen. Hier zijn Tom Van Dijk en Tim Movertiek. Want wij krijgen zeker de finish volgens mij ergens binnen nu en tien minuten. Gio Lippens moet zeker lukken. Ik denk dat uh, een minuutje of zeven, uh, een minuutje of zes, en dan hebben we het gehad. Dan krijgen we hier misschien wel de sprint tussen Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Want Vos rijdt naar Van Vleuten toe in die laatste ronde. Verschil zojuist bij de doorkomst met nog één rondje te rijden. Acht seconden maar, Vos uh, dus op weg naar uh, de koploopster. En dat betekent dat we twee vrouwen van Rabobank aan kop hebben straks in die laatste ronde. En dat die uiteindelijk zullen gaan uitmaken wie hier op de streep uh, gaat uh, winnen. Daarachter, daar rijdt uh, Lucinda Brand. Zij rijden met op 2 minuten en 24 seconden. Amy Pieters op 5 minuten en 32. En dan nog een uh, duo uh, Sanne van Paas en Mesha Pijnenborg. Die rijden op 8 minuten en 10 seconden... met Anna van der Breggen vlak daarachter. Dan hebben we de eerste 7 van dit Nederlands kampioenschap... hebben we doorgehad met nog één rondje te gaan. We wachten hier nog op het eerste peloton. Het tweede peloton moet zo meteen gaan afsprinten. Die hoeven dat laatste rondje niet meer te gaan rijden. Maar uh, het is een slagveld geweest. Minder dan 25 vrouwen nog maar in koers. En we weten inmiddels ook wat er met Loes... Schunnewijk is gebeurd, Bartloes Schunnewijk een van de favorieten toch ook wel voor deze Nederlandse titel. Die werd in de eerste ronde werd ze aangetikt, achterwiel kapot, spaken kapot. En dat gat heeft ze nooit meer kunnen dichtrijden in de richting van de ontketende koplopers al in de eerste ronde. De koers dus bijna al eigenlijk al beslist in de eerste ronde van dit nationale kampioenschap. Zo meteen gaan we kijken naar de ontknoping. Over een paar minuten komen Marianne Vos en Annemiek van Vleuten hier op de streep af. Een van de twee gaat hier Nederlands kampioen worden. Eerst gaan wij het hebben over het VVD-congres. Eerder hoorde u Wilma Borgman al over de rol van de G500. Daar maar nu gaan we naar de VVD zelf. Premier Rutte werd vanmiddag natuurlijk op het schild gehezen als de lijsttrekker voor de VVD. Wilma, wat was zijn belangrijkste boodschap? Nou, ik vond uh, zelf eigenlijk het meest opvallende van de speech van Rutte de toon die hij koos. Uh, het is niet een woord dat je 1, 2, 3 aan Rutte zou verbinden, maar ik zou hem bijna ingetogen willen noemen. Hij viel roemer aan. Een beetje. Hij had het over generaties verbinden. Ook niet echt een woord dat uh, ik veel uit de mond van Rutte heb gehoord. En de boodschap is... Hier staat de minister-president. En op die manier uh, hoopt de VVD natuurlijk... electoraal te profiteren van het premierschap. Um, standaard levert uh, um, volgens allerlei wetenschappers... dit premierschap tien zetels extra op. En die kunnen ze natuurlijk heel goed uh, gebruiken bij de VVD. Um, ondanks de pijnlijke maatregelen uit het regeerakkoord. Um, want vandaag was ook wel duidelijk geworden hierbij... Uh, in het VVD-congres... dat VVD'ers gruwen van de maatregelen uit het vijfpartijenakkoord. De BTW-verhoging bijvoorbeeld... Ook, de reiskosten tax, daar gruwen VVD'ers van. Nou, Rutte had naar zijn congres een cadeautje meegenomen. Ik begrijp die zorg. De afspraken die wij gemaakt hebben om de begroting op orde te brengen... die raken ook de hardwerkende Nederlander. De ruggengraat van onze samenleving. En ik kan u hier zeggen, dames en heren... als de VVD het zeggen krijgt... dan gaan we een aantal van die maatregelen vervangen. Dat zult u straks zien in ons verkiezingsprogramma. De premier gebruikt niet voor niks het woord vervangen, want uh, hij kan de reiskosten, uh, reiskostentaks terugdraaien, maar daar moet hij dan nog wel even 1,3 miljard euro voor uh, worden gevonden. Dus er komt een andere bezuiniging voor in de plaats. Ja, hij werd deze week behoorlijk aangevallen door CDA-leider Buma, hè, vanwege het Europa-beleid van de VVD. Ja. Zei daar wat over als premier of als lijsttrekker vandaag? Ja, hij verbond die twee posities weer naadloos aan elkaar. Het verwijt van Buma was eigenlijk van de CDA... dat Rutte twee gezichten laat zien. Dat hij pro-Europa is als hij samen met Angela Merkel de euro moet redden... met miljarden aan Nederlandse euro's. En dat hij anti-Europees is als hij met Wilders vecht om de kiezers. Twee gezichten. Nou, volgens Rutte klopt daar helemaal niks van. Als minister-president, als lijsttrekker in Den Haag en in Brussel... heb ik steeds hetzelfde doel voor ogen. Wat is het beste voor Nederland? En nee, het beste voor Nederland is niet een Nederland met meer Europa dat zich overgeeft aan een politieke unie. En nee, het beste voor Nederland is ook niet een Nederland zonder Europa dat zich terugtrekt achter de dijken. Het beste voor Nederland, dames en heren, is een Europa met veel meer Nederland. Met veel meer VVD. Ja, en dat is dus de redenering waarmee Rutte in de campagne voor de verkiezingen die verwijten hoopt te pareren. En tenslotte, eh, vaak wordt het nog wel eens verweten: veel te praten, makkelijk te praten, maar toch eigenlijk niet echt duidelijk te zijn. Waar wil die nou echt naartoe? Was dat vandaag ook weer zo? Nou ja, de bedoeling was kennelijk om een andere toon aan te slaan. Ik zei dat al, om die indruk juist weg te nemen. Je hoort van Rutte vaak dat hij geen behoefte heeft aan allerlei vergezichten. Dat zegt hij bijvoorbeeld als het gaat over de toekomst van Europa. Geen vergezichten, want er moeten problemen worden opgelost. Nou, vandaag gaat Rutte het wel ineens over, um, over tien jaar. Het Nederland van 2022 volgens Mark Rutte. Ja, meneer Rutte, waarom wil... Daar loopt iets niet helemaal met de quote goed. Een goed begin van een goede vraag. Maar ja. toen? Ja, dat was de, volgens mij een gesprek met Mark Rutte dat wij straks willen gaan uitzenden. Wat ik heel graag even wilde laten horen is het vergezicht dat Mark Rutte schetste van het Nederland van 2022. Als minister-president, als lijsttrekker in Den Haag en in Brussel heb ik steeds... het. Nee, dit, deze hebben we al gehoord. Dit, ik geloof dat deze niet, dit, dit gaat niet lukken. We, maar hij had Ja, we hem wel dat het ja, nou ja, jammer, jammer is dat, in, dat hij in die toespraak, in dat laatste stukje dat ik nog even had willen laten horen... ook um, het motto van de VVD schetste voor uh, de campagne voor 12 september. Namelijk doorpakken en vooruitkijken. Nou, dat vooruitkijken, dat snappen we wel. Want ze willen natuurlijk niet liever te veel uh, achteruitkijken. Bijvoorbeeld naar beloftes uit 2010. Maar vooruitkijken... Een jaartje bijvoorbeeld. Want als Rutte het over een jaar bekijkt. dan ziet hij zichzelf weer in dat torentje als minister-president. Wilma Borgman, dankjewel. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012. Listen to the music, The Doobie Brothers. We gaan naar het NK fietsen bij vrouwen. Ze zijn inmiddels alweer in de bebouwde kom van Kerkrade aangekomen. Ze rijden de Wijngracht op. 6% is die klim. Het is niet de stijlste klim, want de stijlste klim is dat Duivelsbos. Dat hebben ze net achter de rug. En Annemiek van Vleuten is weggereden bij Marianne Vos. De twee ploegenoten die het dus uit gaan maken hier op het Nederlands kampioenschap... die al in de eerste ronde zijn weggereden. Eerst met zes vrouwen in totaal. Toen waren het er nog maar vier, toen waren het er nog drie. En nu zijn ze dan met z'n tweeën over. En er zou een gaatje zijn. Jawel hoor. Het is Annemiek van Vleuten die daar aankomt daar in de en dan Marianne Vos die zit daar pal achter. En dan kijken we, jawel, ze trekt nu al de shirtje recht. Annemiek van Vleuten, de eerste Nederlandse titel hier in Kerkrade. En dan komt Marianne Vos op een paar handjevol seconden. Toch blij over de streep, steekt even de tong uit. Als bewijs dat het wel zwaar is geweest. Maar Vos weet één ding. Met de vorm voor die Olympische Spelen die eraan staan te komen. Daar zit trouwens ook nog de Giro Don er tussen. Maar met die vorm zit het wel goed, ondanks die sleutelbeenbreuk. Want ze doet gewoon nog tot op de streep mee met dit Nederlands kampioenschap. Ze wordt dan weliswaar verslagen door Annemiek van Vleuten. Ik kan me niet voorstellen dat die twee dames in die laatste ronde niet even met elkaar hebben gesproken. En dat Vos toch uh, grootmoedig als ze is uh, gezegd heeft van joh deze titel is voor jou. Maar maak het gewoon lekker zelf af. Rij weg op die klim, op dat duivelsbos, op dat steile stuk. Dat heeft van Vleuten gedaan. En van Vleuten bekroont een prachtig wielerjaar in ieder geval met de Nederlandse titel. Vos dus op de tweede plek op dit Nederlands kampioenschap. Zij wordt niet voor de vijfde keer Nederlands kampioen. Ze was het al eerder vier keer. En ze had, als ze hier voor de vijfde keer kampioen was geworden, was ze naast Leontien van Moorsel gekomen. Want ook die is vijfmaal Nederlands kampioen geweest. Nog geen recordhoudsel, want dat is Katie van Oosterhagen. In de jaren zeventig met negen Nederlandse titels. Maar Annemiek van Vleuten pakt op de 29 e jaar de eerste nationale titel hier. Nadat ze al tweede was geworden. Dat is ook wel aardig om te melden bij het Nederlands kampioenschap. Tijdrijden tot haar eigen verrassing. Afgelopen week, afgelopen woensdag in Emmen daar bij die dierentuin achter Elle van Dijk. Dus zij steekt in uitstekend kan nog wat gaan worden straks op die Olympische Spelen. Als ze samen met Marianne Vos, met Ellen van Dijk de Nederlands kampioen tijdrijden En met Loes Gunnewijk daar de belangen van Nederland moet gaan uh, verdedigen. Dat zal een uh, heel sterke ploeg worden. Maar ja, vier vrouwen maar. Dat is niet heel veel natuurlijk. Meer mogen er gewoon niet gaan starten in die Olympische wegwedstrijd. Het wachten is nu op de nummer drie. De nummer drie die ongetwijfeld Amy Pieters zal zijn. Dan heeft u in ieder geval het podium van het Nederlands kampioenschap. Annemiek van Vleuten op de eerste plek. Marianne Vos vlak daarachter op de tweede plek. Amy Pieters zal derde worden. Uh, sorry, Lucinda Brand moet ik zeggen, want die sla ik even over. Die zat lang in die uh, kopgroep. Die werd eraf gereden door die twee uh, vrouwen van uh, Rabobank. En die rijdt op 2,5 uh, minuut zo'n beetje van dat uh, duo. Dus die gaat zo meteen hier als eerste dame weer over de streep komen. Die pakt de bronzen plak. De bronzen plak dus voor Lucinda Brand. 25 jaar was ze verbonden aan het FNV, waarvan 7 jaar als voorzitter. Vandaag trad ze terug. We hebben het uiteraard over Agnes Jongeers. Mevrouw Jongeers, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, is het een moeilijke dag voor u? Het is een bijzondere dag. Uh, het is een dag waar mooie dingen zijn gebeurd. Uh, de vakbeweging heeft een aantal belangrijke stappen in de richting van vernieuwing gezet. En het is ook bijzonder uh, omdat ik inderdaad een bepaalde fase in mijn leven afsluit. En als u, uh, zei ook op dit congres van uh, de afgelopen jaren hebben de werkgevers het, wat te veel voor het zeggen gehad wat u betreft. Zeker, ja. uh, Verwijt u dat uw organisatie, verwijt u dat u zelf? Um, het is in ieder geval een feit. Hè? Uh, ze hadden natuurlijk ook met het kabinet Rutte een werkgeverskabinet. Dus ze hadden het misschien ook wel wat makkelijker dan uh, wij hadden. Uh, maar op het moment dat de vakbeweging niet met één mond kan spreken... ben je makkelijker te negeren. Dus het is een verwijt uh, naar uh, ons allemaal. En bij die ons allemaal hoor ik ook, ja. Want als voorzitter zou je denken... zorg dat die neus dezelfde richting opgaat... juist op momenten dat het ertoe doet? Nou ja, dat, dat, dat, dat is ook zo. En daarom uh, zeg ik ook gewoon eerlijk uh, ja op uw uh, vraag. Ik... En maakt dat het afscheid moeilijk, zoals Tom dit gesprek begon? Nou, um, kijk, moeilijk is uh, uh, het feit uh, dat, uh, je zei net 25 uh, jaar vakbondswerk, ik ben 51, de helft van mijn leven bij de vakbeweging uh, doorgebracht bij de mooiste vereniging van Nederland met uh, prachtige mensen uh, en heel belangrijk werk. Uh, maar die uh, mensen dat... spraken niet uh, met dezelfde boodschap, constateert u vandaag. Vermijdt nou, u dat bent... u zelf, als u kijkt, dat u toch zeven jaar, zeven jaar is een lange periode, de voorzitter bent geweest over deze club, die juist bekend staat als een organisatie die een voorzitter tegelijkertijd weinig ruimte gunt? Nou uh, ja, kijk, we hebben natuurlijk, u heeft dat allemaal ook via uw zender uh, mee kunnen uh, volgen. Uh, uh, we hebben uh, in de afgelopen periode heel veel discussies gehad over de ophoging. Uh, ...van uh, de AOW-leeftijd, uh, de aanpassing van het pensioensysteem. Uh, uh, uh, ik vond ook al, vond niet iedereen in de FNV uh, dat, uh, dat het dringend nodig was... Uh, ...om ook ons pensioenstelsel te moderniseren. Uh, ja, en dan zou je misschien kunnen zeggen... Uh, ...omwille van de lieve vrede, uh, zie ik daar maar vanaf op... ...omwille van de lieve vrede... Uh, uh, laten wij het maar totaal aan de politiek. Dat is niet mijn stijl uh, geweest. Ik heb inderdaad, ik heb het ook vandaag gezegd, afgelopen zomer een risico genomen. Uh, um, um, maar uh, ik ben nog steeds uh, vol overtuiging van de stappen die we hebben gezet. Ook omdat die er niet toe geleid hebben. Uh, dat iedereen, uh, maar dan ook werkelijk iedereen, uh, de zaal was uh, uh, vandaag in goede sfeer, in goede stemming. Dat begrijp uh, ik overtuiging... op dat begrijp dan ik op zo'n dag als vandaag. Maar als u terugkijkt, u bent afgestudeerd uh, historica. Als u terugkijkt op die zeven jaar en ook met name naar het pensioenakkoord... waarmee eigenlijk de ellende begon voor de vakbeweging... bent u wel genoeg gesteund? Um, kijk, terugkijken weet ik ook als historica moet je pas echt naar aflopen uh, doen. Hè? Dus de moderne geschiedenis is het meest ingewikkelde te beschrijven. Nee, daar hebt u de afgelopen maanden voldoende de tijd voor gehad. Bent u genoeg gesteund de afgelopen jaren in de aanloop naar het pensioenakkoord? Eh, ik wilde eh, eigenlijk net zeggen, die pensioenen hebben laten zien eh, dat eh, je in de vakbeweging echt een moderniseringsslag moet eh, maken. Wij kunnen niet meer op de manier zoals het pensioenakkoord nu eh, eh, heeft eh, plaatsgevonden de besluitvorming binnen de FNV doen. Eh, we hebben vandaag besloten een eh, ledenparlement te gaan inrichten. En een rechtstreeks eh, gekozen voorzitter als mijn opvolger van mijn opvolger te gaan eh, benoemen. Juist omdat uh, je ja, ook uit de lessen van de geschiedenis en de moderne geschiedenis kan zien... Uh, uh, dat het op deze manier niet ging, dat we vernieuwende stappen hebben moeten zetten. U zei bij uw aantreden, ik ben voor een modernisering. Uh, is die nu in gang gezet of, of, of waar beweegt die zich nu dan op dit moment? Want niet iedereen doet mee bijvoorbeeld, dus het is ook een, een modernisering in verwarring. Uh... Dat lees ik ook vooral in de kranten vandaag in deze zaal en eh, merkte ik veel minder van de eh, verwarring. We hebben eh, inderdaad een aantal bonden die nu nog geen handtekening gezet heeft eh, onder eh, de afspraken tot eh, modernisering. Eh, maar zij eh, zijn hier zeker ook niet met eh, slaande deuren vertrokken eh, en eh, willen eh, ook betrokken blijven bij het eh, gesprek. Ik was ook heel blij dat mijn collega's van eh, de andere twee vakcentrales, het CNV en de MAP in de zaal zaten, omdat zij willen volgen uh, en kijken... Ja, misschien wel of zij in de toekomst ook mee kunnen doen... aan dit moderniseringsproject. Uh, maar mevrouw uh, Nogherius, en... met alle respect... het was toch de bedoeling dat vandaag de nieuwe vakbeweging zou worden opgericht? Wat gebeurt is dat er drie bonden niet meedoen. Dat de naam daar dan wel overeenstemming besta over bestaat. Niet de nieuwe vakbeweging, maar de vakbeweging. En de intentie is uitgesproken om een vernieuwingstraject in te gaan. Dan de modernisering toch nog beginnen? Uh, maar wel uh, is er ook een heel strak tijdschema afgesproken. Er is een, uh, een nieuwe voorzitter uh, uh, benoemd die zal, we kennen het onheer, het, het strak aan het uh, tijdschema gaan, uh, gaan houden. Uh, ja, dat had ik uh, meer, sneller uh, en nog sneller gewild. Natuurlijk, een mens is uh, ongeduldig, maar deze stap, daar zullen wij straks, uh, dat is mijn voorspelling, in de geschiedenis op terugkijken als een zeer belangrijk moment in de geschiedenis. Van de vakbeweging van Nederland. Ten slotte nog een vraag aan u zelf. Want um, u zei het al, een half leven vakbeweging. Uh, u moet minimaal nog veertien. Uh, en als het aan u zelf ligt, 15 of 16 jaar uh, door. Heeft u beeld uh, wat, wat u wil in de komende jaren? Uh, nou ja, Voorlopig heeft hier net heel lief iemand van mij een glaasje jongen in nee met ijs gehaald. <lacht> uh, uh, de vergadering zit erop. Uh, uh, uh, het is uh, zomer. Uh, ik wou voor het eerst in uh, vier jaar tijd maar weer eens een keer een echte zomervakantie gaan, uh, gaan nemen. En wat ik later ga worden als ik groot ben, ik heb nog werkelijk geen flauw idee. Nou, dan zeggen wij toch even proost tegen u. En, uh, dank u wel. En, en, u en wel. voor de zomer moet u een stukje uh, het land uitgaan, volgens mij. Nee, ja, ja, ja, ja, dat geloof ik ook. Een lekkere, een jonge jenever. We zijn een klein beetje Joloes, op u. Uh, Agnes Jongerius, hartelijk dank. Oké, okay, weg ik ze nog daar. En als u wilt klagen, dan mocht u dat doen morgenmiddag zo tussen twee en half drie. Want er zijn hier bij Radio 1 Sportzomer de lijnen open. Elke dag kunt u uw hart luchten over van alles en nog wat van een slechte zomer... tot nog meer bezuinigingen over de naam misschien wel van de vakbeweging. Dit is de oogst van vandaag. In gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, ik dacht, uh, ik wil maar even, want dat... Uh... Ja, want toen, voordat zeg maar, deze programmering er was, dacht ik wel van, uh, ja, nou, ik luister niet zo graag naar Radio hè, Maar dat is toch wel een beetje veranderd ook. En dat er toch wel wat meer uh, diversiteit in zit of zo. Dus dat, uh, ja, wil oh, ik even laten weten. Jij denkt, die willen ze... En wat vind je dan met name uh, leuker? De afwisseling van sport en actualiteit, muziek, alles? Ja, ja, het is wel wat meer, uh, ja, dat maakt het wel leuker, ja. Klaaglijn, Tom van Zek, goedemiddag. Welkom, uh, met uh, Marlies Houtman, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik wou het klagen met betrekking met mijn eigen situatie. Ik ben een waarjongen, ik heb een autistisch handicap en dan kijk ik 75%, normaal is dat 70%, maar met een toeslag heb ik 75%. Waarjongen, dat is uh, 75% van het minimumloon. Ja. Maar nou, dat is gewoon met goed verzoen, als je hier alleen in een huis uh, woont met al je vaste lasten, is daar gewoon niet van te leven. Je houdt geen, geen cent over om echt fatsoenlijk van te eten. Het is er gewoon niet meer om te leven. Het is he helder, <laughs> uh, we, we, we nemen hem over. Ik wilde even vragen, er wordt geklaagd over het kwartje van meneer Kok. Ja. Waar blijven de miljarden die meneer Lubbers geleend heeft van het ABP? Ja. Dat we, we moet... zou ik graag willen weten dus u zegt, waarom daar niet over geklaagd wordt. We moeten eens even van het kwartje van Kok, dat, dat wisten we allemaal goed te vinden, maar de miljarden van Lubbers die zijn we vergeten. Nou, bij, bij deze brengt u ze weer onder de aandacht. Dat kwartje van kok is een hoop uh, muggen Ja? Ja. <laughs> ja, ja. En uh, ik heb nog iets. Ja. Ik, uh, ik heb wel eens ruzie gehad met iemand onder het voetbal kijken. Omdat ik altijd zei wat ik zo leuk zou vinden dat er zou gebeuren. Maar wat, wat zou u zo leuk vinden dan? Dat er zou moeten ja, gebeuren? Als ik Dirk Kuijt zou zijn, ik zou gewoon op het veld onder de wedstrijd recht op het veld lopen... Ik zou gewoon twee middelvingers opsteken, mijn tong uitsteken, mijn broek naar beneden trekken en mijn een boel plassen. Hi Tom, ik wilde even klagen over onze nationale knuffelbier, René van der Gijp. Wou je even over klagen? Uh, ja. ja, René van der Gijp was knorrig en narrig en ah. zuur. Heerlijk. En je moet juist wel blij zijn met een Maarten Verrossenaasje, denk ik, die zich maar één keer per week wast. En daar kon de neurotische Van der Gijp niet tegen, die doucht zich namelijk acht keer per dag. Ja. Ook het lachen Roemer. Wel, wel een mooie, een mooie evenwicht daarnaast op tafel, hè? Ja, ik heb... Uh, Roemer heb je gezien, hè? Ik heb vroeger nog wel eens met hem getennist en ja. toen sloeg hij al graag hard, en, uh, hard naar rechts. Ja. Uh, daar kan Van der Gijp niet tegen, dat is te veel voor hem. Ja, en Tom, heel erg bedankt voor de vraag van de hondje van Punteltuin. Jij is opgelost, hè? Ja, bedankt, hè? Oké, okay, hè? Nou, doe. Hallo, ben ik aan de beurt? Ja, ik ben aan de beurt. Nou, ik wil ja. even wat zeggen, Tom. Want ja, dit, ik, ik ga er namelijk van uit dat jullie net zo genieten van de sportzomer als de tevreden luisteraars. Nou, dat is mooi. Wij genieten er hoor, van de ja, ja, ook, kijk, blijkbaar. Ja, nou dat dacht ik al, want dat wil ik graag horen. Ja, en veel plezier. Wederzijds, ja, maar... hè? Doeg! <laughs> We gaan fietsen. Gio Lippens, je hebt de eerste drie voor ons, hè? Ja, ik heb wel iets meer. Want inmiddels zijn de eerste zeven sowieso al over de finish gekomen. Trouwens, een pelotonnetje net erachter Hij heeft ook net afgesprint... op bijna tien minuten van Annemiek van Vleuten. Maar van Vleuten wordt dus Nederlands kampioen. gevolgd door Marianne Vos en Lucinda Brand. Dat zijn de drie vrouwen die straks hier op het podium komen te staan... in Kerkraden na een lood- en loodzware wedstrijd. Zelden zo'n zwaar parcours gezien bij een nationaal kampioenschap. En dat belooft wel wat morgen, hoor. Want bij de belofte was het al een, nou geen tombola... maar in ieder geval een of een, hoe noem je dat, een, afslachtingskoers. Een afvalkoers, want de een na de ander ging er af. Bij de vrouwen is het niet anders geweest. Op de vierde plek Amy Pieters op ruim vijf minuten... om maar eens even die tijdverschillen aan te geven. Daar weer ver achter Sanne van Paasen die het sprintje net wint voor Marsha Pijnenborg. Sprintje om de vijfde plek. En dan op de zevende plek Anna van der Breggen. Zo'n jong talent dat ook keurig meedeed. Maar gewoon zevende wordt er op hier op dit Nederlands kampioenschap. Lood en lood zwaar dus. En Steven Dalenbout, onze verslaggever, daar euh, na de finish. Die dook meteen na de finish op de winnaar op. op Annemiek van Vleuten. Gefeliciteerd Annemiek van Vleuten. Um, wanneer wist jij dat jij deze titel ging pakken? Nou, ik voelde me afgelopen tijd in ieder geval wel heel goed, dus uh, ik voelde me wel een van de kansen hebben hier. Mijn tijdse wedstrijd heb ik het ontzettend zwaar gehad. Ik uh, ik alles halverwege, uh, vroeg weg natuurlijk, en ik had wel last van mijn maag, geen voeding op kunnen nemen. Dus ik zat er wel even doorheen in ieder geval, uh, een paar ronden voor het eind. En, uh, ik heb echt als een beest afgezien, maar uh, een paar keer in de aanval en... Uh, ik heb eigenlijk geen moment uh, heel safe rond kunnen fietsen, maar uh, ik heb er wel van genoten. Uh, je hebt aangetoond dat je, dat je weer goed bent uh, na een, uh, een zware blessure, die uh, Lies er. Uh, hoe belangrijk is deze titel voor jou? Hoe mooi is deze titel voor jou? Ja, heel mooi. Mijn moeder was hier aanwezig en uh, mijn vader is een paar jaar geleden overleden. En, uh, voor mij is het heel bijzonder dat ik uh, vandaag een en met mijn moeder er is en uh, dat ik dat samen met haar kan vieren. En dus uh, ja, een heel, heel, heel mooi titel. Dit is iets waar jij tijdens die blessure ook, ook je zin opgezet had naartoe hebt gewerkt. Ja, het was wel een van mijn doelen. Het Nederlands kampioenschap, wereldkampioenschap en de Olympische Spelen. Dus uh, ja, ik had uh, ja, wel echt die zin opgezet. Ook op, vooral omdat dit parcours uh, op zich wel heel erg ligt. Ik om even aan te geven. Mensen denken, ja, een blessure. Maar die blessure was heel zwaar. Hè? Uh, je hebt zelfs getwijfeld over om wel door te gaan. Ja, klopt. Ik heb van de winter echt heel moeilijk gehad. Uh, Dokters zeiden ook dat het gewoon echt niet goed uitzag. En mijn herstel liep gewoon uh, veel trager dan ik had verwacht. Het heeft echt lang geduurd en uh, ja, een moeilijke periode gehad om erin te blijven geloven. Maar stug doorgaan heeft me hiertoe gebracht. Ja, ploegmaat Marianne Vos wordt vandaag tweede. Zij rijdt, je rijdt uh, in je eentje voorop, zij rijdt dan naar jou toe en moet al vrij snel weer los. Kun je vertellen hoe dat gegaan is? Ja, zij komt natuurlijk in ieder geval sowieso terug, net van de sleutelbeenbreuk. Dus ze laat in ieder geval hier alweer fantastisch zien hoe goed ze er weer staat. Dus ook dat ze naar mij toe komt rijden, dus ontzettend sterk. Dus die heeft de komende tijd nog even nodig om meer in topvorm te raken. Maar als ik zie hoe ze vandaag hier rijdt, dan zou ik me als ik haar wel zeker geen zorgen maken. Is, is er ook gepraat onderweg? Nou ja, ze vroeg wel, we, hadden, we hebben het er wel eens over gehad. En de situatie zou het ook wel zo kunnen zijn, gewoon om ervoor te rijden, omdat... De, het is een mooi sport en uh, we houden het op uh, ja, sport. En sport is het, deze radio in sportzomer. Het is 1 over half 6. Het nieuws, dat ook met Mark Visser. Opvolger van de vakcentrale FNV gaat de vakbeweging heten. Bekend geworden op een bijeenkomst in Amsterdam... waar Agnes Jongerius afscheid nam als FNV-voorzitter. Ze wordt opgevolgd door Ton Heerts, oud-bestuurder van de FNV... en oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA. VVD-leider Rutte die belooft dat bepaalde maatregelen... uit het Vijfpartijenakkoord worden vervangen... als de VVD het voor het zeggen heeft. Dat zei hij in zijn speech op het congres van de VVD in Den Haag. Het was al bekend dat de VVD de forense tax wil schrappen. Welke andere maatregelen dan vervangen worden, zei Rutte niet. Maar hij zei de zorgen van mensen over bezuinigingen... op kinderopvang en hogere btw te snappen. Op het IJmeer, bij het eiland Pampus, is een zeilboot gezonken. Er waren acht mensen aan boord van het schip. Door een hoge golfslag liep de zeilboot vol met water. De boot zonk daardoor en de opvarenden kwamen in het water terecht. Ze zijn alle acht gered. En de A12 bij Zoetermeer richting Den Haag is dicht geweest na een ongeluk. Een motorrijder en een auto waren tegen elkaar gebotst. De motorrijder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe die er aan toe is. De automobilist bleef ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer dan met Marco Wolff? Ja, het ziet er op dit moment nog helemaal niet zo slecht uit. En de wolken die er zijn zullen nog voor een deel oplossen. Maar dat is allemaal van korte duur, want in de loop van de nacht raakt het wel bewolkt... en gaat het in het westen van het land al regenen. Minimumtemperatuur zo'n 12 graden. En morgenochtend is het misschien in het zuidoosten nog heel even droog... maar daarna wordt het overal een natte boel. Kan makkelijk meer dan 15 mm vallen. En het is een groot deel van de dag grijs, nat. Kil, temperatuur tussen de 14 en 17 graden. Aan het eind van de dag, eind van de middag denk ik, begint het in het westen en noordwesten wat op te klaren. Misschien dat de zon nog heel eventjes kan schijnen. Dan maandag en dinsdag weer een heel ander weertype. Het blijft aan de frisse kant, maar er is ruimte voor de zon. Maandag misschien nog een buitje, dinsdag meest droog. En dan gaat daarna de wind naar het zuiden draaien. Dat betekent dat later in de week de temperatuur boven de 20 graden kan uitkomen. Maar het is wel een Hollandse warmte. En dat betekent dat de kans op een regen- of onweersbui ook weer toeneemt. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is bijna vier minuten over half zes. U bent weer terug bij de Sportzomer. De demonstranten op het Tagierplein moeten tot morgenmiddag wachten op de uitslag van de verkiezingen in Egypte. Dat heeft de kiescommissie vandaag bekendgemaakt. En in de relatieve rust op het plein vond onze correspondent Hans-Jaap Melissen een Zweeds restaurant. De eigenaresse Cecilia Goldschmidt kocht het pand één dag voor het uitbreken van de revolutie in Egypte. A uh, lot of people here tonight. Okay, yeah. I think so. And uh, it's building up all the time. Cecilia staat even voor haar restaurant, haar Zweedse restaurant, aan het Tahrirplein. En de menigte zal aangroeien. Lopen ook een paar in groepjes rond. De zoveelste demonstratie. De Tahrir table een Swedish restaurant. Yes. What a location. Zullen we go inside? Yes, we can. Yeah. Hoe komt dit Zweedse restaurant hier zo aan het Tachriënplein ineens? Want het was er niet tijdens de revolutie. So when did you find this one? The day before the revolution started, on the 24th of January, last year. Ze hebben dus deze locatie gevonden op de dag voordat de revolutie in 2011 begon. 24 januari, de dag daarna begon die revolutie. And nothing, you could not see any uh, tension here? No, I didn't. Only uh, in the evening when we walked around... Um, there was some people coming running and we didn't know why they were running. enige wat gebeurde die 24e s'avonds liepen we hier nog rond dat er ineens een paar honderd jonge mannen aankwamen rennen, maar we wisten eigenlijk helemaal niet waarom ze aan het rennen waren. And ze hebben never tried to attack your, your building or no, no. no stones through your window? Or... We've had a few stones, but we have this um, metal okay, that we can take down, yeah? Dan zijn hier ook alle stenen door eruit gegaan. Toen hebben we gauw de rolluiken naar beneden gedaan. Toen hoorden we daar een enorme stenenregen op. Het was niet specifiek op ons gericht, met tegen alle gebouwen hier aangegooid. Maar goed, hoe gaan de zaken? Oh well, it would have been better if it hadn't been in Tahrir Square, I think. Yeah. yeah, a lot of people there don't go to Tahrir Square, En also the, the tourists disappeared. Het was misschien toch beter geweest om niet hier aan het Dagriërplein te gaan zitten. Want ja, de toeristen zijn verdwenen. Veel mensen durven hier niet te komen. Ja, dus de zaken gaan niet zo goed. Frontlinie eten, never scared? No, not really. It's almost exciting, in a way, being at the center of it all. Raheel uit Canada vindt het eigenlijk best wel leuk om hier te zitten. Voor het raam met alleen ja, nog de stoepen tussen en dan een enorme demonstratie. Anja uit Duitsland. You're never scared? Uh, yeah, sometimes I am because I'm a woman and I think it's different being a woman. Nou, ik ben wel eens bang, zegt ze vooral. Ja, ik ben een vrouw en dan is het toch een beetje anders. Waarom kiezen jullie dit restaurant? We were talking about IKEA and how they ha that has good food. You, really... you like the food at IKEA? Yeah, it's, it's cheap and <laughs> cheap and good. Okay. <laughs> we hadden het er namelijk over, zeg dat we het eten bij IKEA zo lekker vonden. Maar ja, hij zegt, het is vooral goedkoop. Best wel goed. <laughs> and what are you doing in Egypt? Uh, I'm learning Arabic. Mm -hmm. You too? Yeah, just traveling and learning Arabic. So, so you know what they're shouting? Not yet. Okay. Dat well, zijn mm -hmm. studenten Arabisch. Maar nog niet zo vergevorderd dat ze weten wat er nu geroepen wordt. Hoe denkt u nou over de toekomst? Want er zijn nog heel veel stappen te zetten in deze uh, situatie in Egypte. So will you survive as a restaurant? We don't know. So it's very exciting times. Because we don't know what will happen. We think that any president of to have a een stabiel land. Ze want een stabiel land. We hopen vooral dat er een uh, ja, stabiele regering komt en dat het toerisme terug kan keren. En dan, dan overleven we het wel. Maar ja, tot die tijd is het dus afwachten. Oh, well, nou wel, Dank u luck. Yeah. Dank u wel. Dank u wel. De Zweedse ballen op het Tagrierplein in Cairo. Morgenmiddag, dus drie uur, is de uitslag van de verkiezingen. De Nederlandse dressuurploeg voor de Olympische Spelen in Londen... zou dit weekend na het CHIO in Rotterdam worden samengesteld. Maar bondscoach Chef Jansen heeft die beslissing uitgesteld. Jansen is er nog niet uit welke combinaties hij zal selecteren. Twee van hen, Hans-Peter Minderhout en Edward Gal, die snappen het uitstel wel. Ja, natuurlijk was het mooi geweest als het hier heel duidelijk was geweest... wie de plaatsen 1, 2, 3 en 4 innemen. Maar goed, het, is, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus het, het is ook niet zomaar dat je kunt zeggen van... nou, uh, we sturen uh, die en die en die. Het ligt zo dicht bij elkaar dat ik ja, het wel begrijp... dat het nog even over nagedacht moet worden, ja. De Olympische Spelen, die gloren natuurlijk van Londen... Uh, met het paard uh, Glock en de KV. Je hebt dat nog maar zeer kort uh, in je bezit. Uh, heeft het je verrast, dit niveau? Uh, nou, we hebben natuurlijk wel uh, aangekocht met het idee om het te gaan proberen, maar ja, het gaat uh, gewoon hartstikke goed en uh, natuurlijk is het een, een, ja, een verrassing, ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen, maar je hoopt het, laat ik zo zeggen, en dat het allemaal nu gaat, lijkt te gaan kloppen is natuurlijk wel heel mooi. Hans-Peter Minderhout, partner van uh, Edward Gal. Uh, Aken uh, is een belangrijke wedstrijd over twee weken. Voor veel teams zal daarna worden vastgesteld wie er naar Londen gaan. Uh, jij hoopt er natuurlijk bij te zijn. Uh, je ziet nu alweer een beetje politiek spel, zo lijkt het. Uh, Matthias Alexander Raad, die tot die las rijdt. De ruiter heeft zich afgemeld voor Aken vanwege Pfeiffer. Dus niet het paard heeft iets, maar de ruiter in dit geval. En Isabel Wert, oud-Olympisch uh, uh, kampioen... Uh, en uh, die uh, zal niet starten in uh, Londen. Is dat psychologische oorlogvoering? Ik weet het niet. Ik weet van uh, Isabel, die heeft één paard gewoon niet in vorm. En één paard is geblesseerd. Dus ja, die, die ziet nu alleen dat ze Londen niet gaat halen. Dus die uh, heeft zich al teruggetrokken. En wat er uh, met uh, Matthias Alexander Raad of met Totilas aan de hand is, dat, dat uh, weet ik niet. En uh, ja, als het bericht naar buiten komt dat hij vijver heeft, dan nemen wij maar aan dat hij dat heeft. Hoe is het, jullie vormen een duo, privé, maar ook zeg maar in het, in het hippische. Hoe is dat om steeds op dat niveau te presteren waarop jullie moeten presteren? Hoe vul je elkaar aan? Want uh, hebben jullie ook nog een trainer van buiten? Ja, wij trainen dan veel samen met Nicole Werner, waar we dan ook het bedrijf mee doen. En um, ja, voornamelijk, ja, we zijn natuurlijk al vaak samen aan het, of ja, eigenlijk altijd samen aan het trainen uh, in de ochtend en uh, begin van de middag. En ja, je hebt gewoon ook veel hulp aan elkaar als, uh, als het nodig is. En um, ik denk ook zeker, ja, dan word je, je wordt ook beter van elkaar, je trekt ook aan elkaar op. En, um, en, en het is gewoon fijn om het, om, om het met iemand samen te doen. We hebben wel eens in een luxe positie gestaan. als de bondscoach wat betreft de keuze uit paarden en de ruiters... dat lijkt nu toch wat lastiger. Hoe schat je je eigen kans in? Nou, ik had in, um, in, op het NK in Hoofddorp had ik een hele goede eerste uh, proef, de Grand Prix. Toen was ik um, tweede net achter Edward met ondercover, En stond ik dus boven de andere kaderleden. Ja, ik denk dat we allemaal nog uh, in de race zijn. En ik uh, hoop eigenlijk dat de kanshebbers... Um, voor de buiten Adelinde en Edward van Om of voor de tweede, derde uh, of vierde plek. Ja, dat, dat wij gewoon nog in de aken nog een keer moeten rijden met z'n allen. Hans-Peter Minderhout vertelde dat aan Ed van der Bent. Nog even voor de helderheid, Adelinde Cornelis en Edward Gal lijken zeker van hun plek in de Olympische ploeg. En wie de andere twee beschikbare plaatsen krijgt toegewezen, dat wordt dus later bekendgemaakt. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Tom van der Hek en Tim Overdiek.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 De groep heet Train en ze rekenen op vertraging. Want ze hebben 50, geweest. 50 ways to say goodbye. Als je met te veel drank op achter het stuur wordt betrapt, loop je sinds een half jaar kans op een alcoholslot in de auto. Ruim 2000 mensen hebben inmiddels die maatregel opgelegd gekregen. En daarmee lijkt deze maatregel succesvol. En dus de vraag, is het eigenlijk een goed idee om zo'n alcoholslot voor iedere automobilist verplicht te stellen? Het zou het verkeer in één keer een stuk veiliger maken of gaat het veel te ver? We horen graag wat u hiervan vindt, de stelling waar we vandaag over praten luidt. Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Bent u daarmee eens of oneens, kunt u ons gratis bellen op nummer 0800-1121 of u kunt stemmen op radio1.nl. De stelling dus, een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Bel gratis. 0801121. 0800-1121. Nou, naar een heel ander onderwerp. We gaan naar een mooi onderwerp. Want uh, veel voetballers gaan na hun carrière trainer worden. Technisch directeur. Maar oud-PSV'er Björn van der Doelen deed het allemaal niet. Hij begon de Rolling Stones coverband. Rock'n'Roll Circus. En die band treedt vanavond op in Eindhoven voor het uh, goede doel. Björn, goedemiddag. Goedemiddag. Um, voor veel mensen die denken... één jongensdroom is wel mooi, maar twee nog mooier. Provoetballer en spelen in een band. Wat, wat is eigenlijk het mooiste? Nou, het is alle twee wel te gek. Alleen bij het, uh, met het voetballen was het over het algemeen wat beter bezorgd dan uh, de meeste optreders. Maar het is alle twee, ik heb die super superleuk gehad. En uh, in die bandjes zijn ze ook allemaal, uh, dus ik heb het er wel echt leuk om te doen. En uh, jullie doen dingen zelf met je band, maar we hebben volgens mij ook nog een stukje nu van de Rolling Stones even om te laten horen. Laat even horen. Ieder jaar als de zon uitkomt, nee. dan bekruip ze zo gevoel. Dat zijn niet de Rolling Stones, dat is, nee, ja, is ja, het. Dat ja, ja, ben ja, jij ja, zelf, hè? Vertel dan eerst even over je eigen band. Want dit zijn dingen die jullie normaal spelen? Nee, in mijn eigen band zitten weer andere muzikanten in. En dan schrijf ik zelf de liedjes en de teksten. En in de prachtige Brabantse taal, want dat is de mooiste taal ter wereld. Ja. En, ehm. Ja, daar ben ik nu voor onderweg voor een optreden en daarna ga ik weer naar Eindhoven voor, voor dat de, voor de Stones-bandje om daar mee te spelen. Oh, je, en, treed, uh, je treedt eerst even met Allee Soldaat, want zo heet je eigen band op. En, ja. dan, en dan ga je nog even door naar Eindhoven voor de Stones. Ja, die stones nou, het was al gepland en toen kwam later de uh, festival in Eersel is het vak bij Eindhoven. En ik denk, nou, dat valt wel te combineren. En als je bed <lacht> je bed doet, dan is het ook wel goed. Ja, dus vandaar. sir jørn waarom de Stones en niet de Beatles? Uh, omdat, de, omdat de Stones vooral heel erg uh, onderbuikmuziek uh, maken, zo noem ik dat meestal. En uh, het, ook, het, ook omdat het over het algemeen niet zo heel moeilijk is. De Beatles, die, die, die componeerden echt uh, vrije uh, uh, gecompliceerde liedjes. En uh, dat vind ik ook prachtig. Maar de Stones werkte eigenlijk gewoon met de drie blues-akkoorden en gingen uh, tikt af en gingen gewoon uh, van daaruit los. En uh, daar vind ik het ontzettend uh, lekker aan. En als je op dat podium staat, voel je dan ook een Rolling Stone? Laat je dan gaan zodat je dat niet doet op het voetbalveld of in je band Allee Soldaat? Nou nee, ja, het, het is gewoon heel erg le lekker muziek om te spelen. Uh, wat ik al zeg, het is niet, uh, technisch niet altijd gecompliceerd en uh, uh, een beetje troksterretje uithouden is dan wel leuk, ja. <laughs> is dit iets wat je. De, de, de, de dag in dag uit. Leef je hier ook van? Is het uit de hand gelopen hobby? Wat is het? Nou, ik leef, ik leef er niet van, want daar is echt niet te doen, maar uh, dat zou ook niet zo weten. <laughs> nee, ik leef van mijn van vroeger en en uh, ik moet zeggen, nou, van het nou, lees zonder mijn eigen bandje dat het wel. Dat we wel zo goed uh, hebben geboord, zeg maar, dat ik uit de kosten kom. Dus als je nu een nieuwe cd maakt, dan kost dat weer geld. En uh, daar ga je dan uh, het jaar erop uh, uh, uh, optredens voor doen. En dan... Uh, um, uh, zo moet je een beetje centjes verdienen met uh, qua band en qua cd's en, en, uh, en dergelijke. Is het gewoon heel erg moeilijk. We hebben van de eerste paar rondes gekocht en dan mag je gewoon heel erg bij zijn. Tenminste wij... Dus daar levert niet veel op, maar uh, als je genoeg optredens hebt, dan kom je ook al aan je centjes. Ja, vanavond, je optreden in Eindhoven, blijven we toch een beetje zitten met de vraag: na, Nadat je vertelt dat je twee jongensdromen hebt waargemaakt. Björn, wat wil jij worden als je groot bent? <laughs> <laughs> uh, dat weet ik nog steeds niet. Ik denk misschien dat ik daarom zo gelukkig door een lezen want daar kijk ik maar gewoon een beetje aan rondzooi. Vast blijven houden, dat gevoel. <laughs> ja, precies, dat komt goed. Veel plezier, Björn van plezier. der Doelen. Hè. Vanavond in Eindhoven met zijn Rock'n'Roll Circus. De coverband van de Rolling Stones. <much> Dus Björn van der Doelen met Rock'n'Roll Circus. En als u dacht, dit is wel een hele goede cover. Het waren ze zelf, maar <laughs> dat hoorde u natuurlijk wel. De Rolling Stones, prachtig nummer, Brown Sugar. Uit 1971 van het ja. album Sticky Fingers. Toen zou het nog vijf jaar duren voordat Björn van der Doelen werd geboren. Ja. Zo zie je maar. Tijdloos, die muziek. Het sportoverzicht. Het Nederlands kampioenschap wielrennen voor vrouwen... is gewonnen door Annemieke van Vleuten. Voor haar een zeer bijzondere titel. Ja, heel mooi. Ja. Mijn moeder was hier aanwezig en uh, mijn vader is een paar jaar geleden overleden. En, uh, mij is het heel bijzonder dat ik uh, vandaag een en mijn moeder er is... en uh, dat ik dat het samen met haar kan vieren. Dus uh, ja, een heel, heel, heel, heel mooi titel. Annemieke van Vleuten. Marianne Vos werd tweede... maar is wel blij dat ze dit al kan na haar recente sleutelbeenbreuk. Uh, nou ja, ik ben vooral blij dat het gewoon goed ging... en ik ben uh, heel blij voor de overwinning van de ploeg... en ik ben blij ze met mezelf een bij de belofte eerder vandaag, het NK voor belofte, ging de titel naar Morena Hofland. En die komt uit voor de opleidingsploeg van de Rabobank. En dan het EK voetbal voor Helder Postiga. Is het EK voetbal in Polen en Oekraïne voorbij. De Portugese aanvaller liep tijdens de kwartfinale wedstrijd tegen Tsjechië, Gewonnen door de Portugese. Een dijbeenblessure op. Hoe lang hij uit de relatie is, is niet duidelijk. Maar dit toernooi komt hij niet meer in actie. Tennisser David Ferrer heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. Dat hoorde u vanmiddag hier op Radio 1. De als eerste geplaatste Spanjaard versloeg in de finale de Duitser Philip Petschner in twee sets. Een prima voorbereiding voor Wimbledon, maar daar kijkt Ferrer morgen pas naar. Eerst genieten van deze zegen. Now, I'm very happy because I won one, one tournament. One ATP is very important for me and for our team. And... En nu wil ik to van deze moment en morgen zal ik me focussen op de Morgen dus naar Wimbledon. Daar was de vrouwenfinale natuurlijk ook al vandaag en bij de vrouwen ging de titel naar Natja Petrova. De Russische bleek te sterk voor de Poolse Ursula Radwanska. Voor Petrova is rosmalen een speciaal toernooi, want eerder won ze hier ooit al eens de dubbel en vandaag wordt eerst een toernooi in het enkelspel Op gras. It is. It's my first title on grass and single, and uh, I mean, it feels great. Actually, my first doubles title happened here uh, on court number three. And uh, I mean, I have a great uh, memories from this particular tournament. Van het gras naar het zand, de Nederlandse beachvolleybalteams hebben zich geplaatst voor de finale van de Continental Cup. In de Turkse plaats Alanya wonden de mannen van Polen, terwijl in Moskou de vrouwen te sterk waren voor Italië. Mochten de teams morgen ook de finale winnen, dan veroveren ze namens Nederland een extra ticket voor de Olympische Spelen. Dan gaan we naar de Formule 1, waar morgen Sebastian Vettel vanaf pole position gaat starten. De Duitser bleef in de kwalificatie op het circuit van Valencia. De Brit Lewis Hamilton en Pastor Maldonado, de nieuwe ster uit Venezuela, voor. Het is de derde keer dit seizoen alweer dat Vettel de snelste kwalificatietijd rijdt. Geen goud, maar zilver. Dat hebben de Nederlandse Britsmannen gewonnen op de Europese kampioenschappen in Dublin. Het team van Monaco behaalde het goud. De Nederlandse vrouwenploeg eindigde als vierde achter Engeland, Frankrijk en Turkije. En daarmee komen we aan het einde van dit uur van de sportzomer. In het volgende uur natuurlijk ook aan de lijn. De stelling van vandaag. Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. En wilt u daarover meepraten, eens of oneens... belt u ons dan op het gratis nummer 0800-1121. U kunt ook stemmen op radio1.nl over de stem, over de stelling. Een alcoholslot moet in elke auto verplicht worden. Mark Visser. En ze weer aangeschoven om zo direct de hoofdpunten van het nieuws te vertellen. Ga gewoon door op deze zender Radio 1 Sportzomer.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 Dit is Radio 1.